Al net schut met het NOS Journaal. De coalitiepartijen en CDA, SGP, ChristenUnie en JA21... zijn het eens geworden over de onderwijsbegroting. Het kabinet wilde 2 miljard euro bezuinigen op onderwijs... maar veel oppositiepartijen zijn er fel tegen. En de oppositie is nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Vorige week bereikten de partijen al een akkoord over het schrappen van ongeveer 700 miljoen euro. Maar ze waren het nog niet eens over hoe deze verlichting betaald moet worden. Nu de acht partijen daar ook uit zijn gekomen is er vrijwel zeker een meerderheid voor de plannen in de Eerste Kamer. Een gewelddadige asielzoeker moet van de rechter toch worden opgenomen in een kliniek in Balkbrug. De uitgeprocedeerde asielzoeker van Armeens-Syrische afkomst is al 20 jaar in Nederland... en heeft ernstige psychische problemen. Hij heeft meerdere mensen neergestoken en stak ook een keer zichzelf in brand. De man leefde op straat omdat hij te gevaarlijk was om in de opvang te slapen. Hij zal nu toch worden opgenomen in de kliniek in Balkbrug. Voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa hebben reddingswerkers een meisje van 11 jaar uit de Middellandse zee gered. Ze is de enige overlevende van een groep van 45 migranten die vanuit Tunesië per boot naar Europa probeerden te komen. Een boot van een Duitse hulporganisatie was afgelopen nacht op weg naar een ander noodgeval toen ze het meisje in zee om hulp hoorde roepen. Feyenoord heeft in de Champions League een flinke stap gezet naar de knock-outfase. In de Kuip wonnen de Rotterdammers van Sparta-Praag met 4-2. Na een half uur stond Feyenoord al met 3-0 voor. Door deze winst komt Feyenoord op 10 punten en op de 17e plaats in de algemene ranglijst. Het weer, vannacht blijft het bewolkt en regent het af en toe. De temperatuur daalt tot een graad of 2. De dag begint straks grijs en regenachtig. Het wordt 4 tot 7 graden.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 Van Zandvoort op 106.9 CFFM. FM You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful. Bad day. Our love is getting too cynical. Passion's just physical. Down this empty road You've got your problems, baby, and I've got mine Let's just spend it all by putting it together progress